De wegenwacht, de wegenwacht, ja ik ben Ali. Van de wegenwacht, dag en nacht wordt een pracht van de wegenwacht. Ik werk bij de wegenwacht, moedhuis eerste klas. En ook wanneer ik vrij ben, heb ik gereedschap in mijn tas. Als ik een auto stil zie staan dan gaan ik er naartoe Ik zorg weer dat die rijen kan komen Wanneer ze nummers starten, werden zij als... Misschien kom ik langs deze weg uit nog eens aan de man Ik zeg maar zo dat wat niet is toch altijd komen komt. Ik droom al eens van Robert Reed voor langs de weg met pech Hij vraagt me hoe ik heet en weet u wat ik hem dan zeg Dan zeg ik de Ik ben Alex Zeg